Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Ook zijn chauffeur is op vrije voeten. Nadere bijzonderheden ontbreken nog. De man die voor een internationale hulporganisatie werkt... werd ruim een maand geleden gekidnapt in het noorden van Afghanistan. De bewoners van het huis in Eindhoven dat zondagavond werd beschoten... gaan verhuizen. Dat heeft burgemeester Van Gijzel gezegd... op een bijeenkomst met ongeruste buurtbewoners... De woning werd met een automatisch wapen beschoten. In korte tijd werden tientallen kogels afgevuurd. De schietpartij heeft te maken met het drugsgeweld in de regio. Minister Opstelten praat vanavond in Breda... met de burgemeesters van de vijf grote steden in Noord-Brabant...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 Nederland heeft nog geen besluit genomen over de aankoop van een toestel. Maar doet wel mee aan de ontwikkeling ervan. Het budget is gebaseerd op 85 toestellen. Het weer af en toe nog lichte sneeuw. Temperatuur blijft steken rond min 4. Vannacht liggen de temperaturen tussen min 3 in het zuidwesten. En lokaal min 8 in het binnenland. En morgen overwegend droog. Maxima tussen min 1 en plus 2. Dit was het. Zandvoort, Zandvoort heeft het ontdekt. al 20 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, En nu. nu Alternative FM. Ja, dat is lekker wakker worden met de Prodigy. Nee, ik kan anders, uh, dat kun je wel stellen, ja, inderdaad. Uh, Keith Flint en de uh, zijne elektronische dancegroep uh, uit uh, de jaren negentig. Dan hadden ze toch wel een hoogtepunt. Maar uh, ze zijn toch ook vorig jaar geloof ik nog actief uh, geweest met een, uh, met een album. En dat album dat, uh, dat heeft het toch nog niet eens zo slecht uh, gedaan, uh, kan ik uh, kan ik erbij vertellen. Uh, ja, het voert mij even te ver door wat het uh, geweest is. Maar dit uh, nummer Smack My Bitch Up. Dat was natuurlijk uh, een uh, hele grote hit in, de, in het midden van de jaren 90. Veel al gedraaid ook hier bij CFM Zandvoort. Uh, denk dan uh, toch in die rijke twintig jaar dat wij hier al uh, bezig zijn. Uh, dat de uh, prodigy daar ook zeker een plek had uh, verdiend in het uh, rijtje van... Muziek waar CFM eigenlijk smoelwerken mee uh, gegeven heeft. Ja, het was toch hoofdzakelijk ook heel veel dance wat er in de jaren negentig uh, werd uh, gedraaid. En uh, we hadden zelfs ook nog een uh, illuster programma van uh, de heren uh, Edwin Keur en Jeffrey de Rans. Dat waren de mannen uh, die dat uh, eigenlijk Edwin de Wit, zo heette die uh, zijn officiële radionaam. Uh, in uh, Jevrie de Gans... Uh, ...de mannen in de Wadentoren op vrijdagavond... ...tussen 8 en 10. ...en dan deden ze het ook nog eens een keer dunnetjes over op de zaterdagavond... ...in een tent hier vlak... ...tegenover ons... ...dat uh, staat daar schuin ergens... Uh, ...tegen het wagenmakerspad aan... En ...dat was dan... Dat was dan wel heel erg illusie. Zolang uh, zit ik er al eigenlijk bij. Midden jaren negentig ben ik erbij gekomen. Dus uh, zit ook er ook niet 15 jaar op dit, uh, dit honk. Klassieker ja. Ja, klassieker ja. Nou, en uh, over klassiekers gesproken. Uh, we hebben er eentje klaarstaan. Uh, en dat is. Uh, nou, die is van, uh, van dit decennium eigenlijk. Uh, ik, ik zit me eigenlijk af te vragen of hier ook John Legend deel uitmaakt. Want ik hoor steeds maar de naam The Seed hoor ik dan. Uh, voorbij komen op, op de radio en John Legend en The Seed maar ziet hij nou bij of ziet hij er niet bij maar ik weet wel dat dit een hele grote hit uh, of tenminste een hele groot nummer was uh, geweest uh, van The Seed luister zelf Ik kom nog eens wat tegen. Het is geen Nederlandse band. Het is een uh, Engelse band. Ze komen uit Londen. Daar uh, spelen ze uh, on, ja, vrij regelmatig spelen ze uh, St. Jude. Ze komen dus uh, ja, hier in het land spelen ze dus uh, onder andere uh, gewoon hun, uh, hun werkjes. Um, zo zullen ze 17 december zullen ze te zien zijn in um, de Lakij in Helmond. En daarna zijn ze de dag later in Ulft te zien in de Dru-fabriek. Dus. Uh, voor de mensen die een beetje van een uh, beetje rauwe, bluesachtige band houden, moet je er zeker naartoe. Ik kwam daar bij toeval uit. En dat heeft te maken met die andere dude, waar ik het al uh, eerder in deze uitzending had. De runners-up uit de eerste ronde. Uh, die komen uit, Heemskerk, Ja, en dan ga je zoeken. En dan kom je ineens bij deze band uit. Zo kom je bij toeval ook nog eens hele leuke dingen tegen op het web. En uh, dit was er dus een van. Het is nog niet, uh, nou ja, nog niet helemaal bekend, maar ach, het klinkt niet, uh, niet fout, om het maar zo. Uh, zou het nee, zeggen. klinkt zeker niet verkeerd. Uh, om mijn naam uh, klassiek uh, eer aan te doen, uh, gaan we gewoon verder met, uh, met een man uit het verleden. En hij... Uh, wacht even. Er staan nog van die uh, fijne, plastieke <laughs> bekertjes. Ja, ja, die truc die hebben we natuurlijk al uit, uh, uitge... Marcus ook. We gaan uh, doen we... Doe even. Well? Ja, dan moet je hem... de hand. <lacht> Ja, dat weet nou, ik nog te verputsen. Ja, zelfs dat nog Maar goed, we gaan terug naar de jaren tachtig Naar de jaren tachtig, jawel <laughs> En dat was heel vreemd Deze man komt uit België En heet Raymond van het Groene Woud Ja, het was toen Toen De meisjes nog achter de jongens zaten En de jongens het over de meisjes hadden Enfin, luister zelf maar Terug daar. Het is uh, helemaal niet de bedoeling dat we die even gaan, uh, gaan uh, spelen, nee, nee, nee, het moet deze nee. zijn. Dat waren de meisjes. Ja, inderdaad, het waren de meisjes. Maar hij begint heel raar. Het <laughs> begint heel raar. Japi's nee. klassieke verleden. Ja, dit is de hele groene ja. Is uh, een, een beetje in de klassieke manier van uh, de tachtige jaren Amerikaanse rock. Zo zou je het uh, kunnen doen. Een uh, beetje white snake-achtig uh, als, uh, als het je wat zegt. Maar uh, die jongens, die, deze jongens die komen uit uh, Noord-Brabant. En uh, ze zijn denk ik al wel een lange tijd bezig. Allemaal opgebouwd uit uh, een aantal van der Heidens. Twan van der Heide, Bas van der Heide en Mark van der Heide. Het, uh, het zijn zomaar drie namen die in uh, deze band voorkomen. Het zal mij verbazen als het geen familie van elkaar is, maar ik, ik houd erop dat het wel zo is. Het nummer wat je hebt uh, kunnen horen was Garden of Eden. Was uh, waar je hebt naar kunnen luisteren. Daarvoor was het uh, Raymond van het Groene Woud met meisjes. En dat begon toch uh, tamelijk anders dan ik het uh, gewend had. Dus ik had, dacht heel even dat ik het foute nummer had. Dat je het verprutst had. Uh, dat ik het verprutst had. Maar het was toch echt wel Raymond van het Groene Woud. Zo, uh, zo erg is het uh, met mij gesteld uh, de laatste dagen. Maar goed, uh, niet alleen met mij, maar ik breng ook Marcus in de problemen. En dat is natuurlijk niet uh, waar ik op zit te wachten. Hè? Hè? Nee. Hè? Lijkt me niet. Ehm... Um, deze dame die is een beetje ziekjes en daarom namens ons allen hier in deze studio beterschap. Hier is Jori met Make Me Stay. Pass by petticoats over chairs, mazes of colors in this Is, uh, toch heel erg uh, mooi gedaan uh, door de uh, Dammers met Under Milkwood. En dat Under Milkwood, dat uh, heeft ze destijds uh, eigenlijk uh, gedaan uh, naar aanleiding van het uh, boek Dylan Thomas. En uh, dat gaat over een plaats, uh, een ja, in een of andere badplaats, een, een havenplaats aan de kust. En daarin beschrijft Dylan Thomas het leven van deze mensen. Zeg maar even in de notendop. En op de een of andere dag verandert het zomaar. Het is een boek wat eind. 19e eeuw is uitgebracht door Dylan Thomas. En Fabiana Dammers dacht: van ik kan daar eigenlijk ook nog wel een heel leuk liedje omheen schrijven. En dat heeft ze ook gedaan met dit nummer, Under Milkwood. Eentje die ik niet eens ken? Nee, nee. Nee, dan ben ik weer verbaasd. Heb je zoveel contact met die meid en dan mis je dit soort dingen? Dat mis je dan. Maar goed, wat nou zo heel erg bijzonder is: op MySpace kan je ook nog oude nummers van Fabiana Dammers tegenkomen. moet naar early fab folk gaan en dan kan je al heel wat oude nummers meemaken die ze in 2002 heeft gemaakt, toen ze net begon. Ze kreeg op haar 17e of 18e, dat heb ik niet helemaal meegekregen, kreeg ze een gitaar. En die gitaar is eigenlijk, uh, een akoestische gitaar... die is een beetje de onafschijnlijke makker geworden de, de laatste jaren. En in 2002 uh, ja, had ze dus haar eerste EP. Want vanaf het moment dat ze de gitaar kreeg... ging ze dus ook liedjes uh, schrijven en ook liedjes componeren. Jury um, Zwart, Jury dus, die heeft ook uh, zo'nzelfde soort uh, verleden... maar die komt uit Bergen en uh, won een paar weken terug de... Eim, niet de Eimond popprijs, maar de Amsterdam uh, popprijs uh, 2010 stond uh, in de melkweg. En uh, ze heeft daar eventjes gewoon uh, die belangrijke popprijs mee naar huis genomen. Make me stay, hoorde je. Dat was een, wat, wat, een behoorlijk lang nummer. is dat 6,5 minuut. En wat ik hier uh, klaar heb staan, dat is ook... Uh, nou niet, niet vanuit de computer. Maar eerst nog gaan we iets uh, draaien van de cd. En dan gaan we nog weer uh, terug naar de computer. Want uh, die, daar zit ook nog wat in. Hé, hey, wat? Ja, van de Mutated Minds. Die uh, jongens hier uit uh, Zandvoort en omgeving. Ja, dus dat is nog een origineel Zandvoorts bandje. Nahalen. Maar goed, uh, want we moeten natuurlijk ook onze eigen uh, plaatsgenoten niet uh, verlogen, zeg ik altijd maar. Uh, de CD-speler. Ik uh, ben het alweer even kwijt. Oh, ja, ik weet het alweer. Dat He, heeft al te maken met morgen. Want we hadden uh, in het uh, eerste uur hadden we nog even Bart en, uh, en Jos van uh, Rolve hadden we in de uitzending. En dat ging natuurlijk over hun optreden in het patronaat uh, morgenavond uh, 3 december. Een benefietavondje uh, voor. Kinderen in Zimbabwe, daar uh, hopen ze dan wat geld op te halen. Het is ook tevens het laatste optreden van een andere Haremse groep. Wat? Wat? Jongens zijn hier ook geweest eh, bij ons in de studio. Eh, dat was van de zomer een keer. En toen waren ze nog vol goede moed. Maar eh, het is toch eh, een beetje als een nachtkaarsje aan het uitgaan. En daarom zullen ze 3 december, dus morgenavond... ...nadat Ravolva heeft gespeeld tussen 9 en 10 speelt Ravolva. Dan tussen 10 en half 12 gaat wat... Met, zijn, uh, ja, met een uitgangs... Uh, uh, een beetje, beetje, beetje afscheid nemen van het publiek. Nou, we hebben ze ook hier bij ons. In de CD spelen met Lies. Zo! Zou ik bij de naam toch echt iets anders verwacht. Hmm. Bij Mutated, Mutated Minds. Ja, ja. ja dat, uh, dat zien je ook niet. Maar uh, je wordt uh, als het ware gewoon meegezogen. Een beetje. Het, is, uh, het is heel apart. Je kan het niet uh, even 1, 2, 3... Een uh, beetje progressief zit er, zit er toch ook wel een beetje in. Uh, maar die jongens uh, zijn al een tijd bezig. geloof wel al meer dan een jaar. Maar uh, begint nu zo langzamerhand toch uh, de nodige vruchten af uh, te werpen. Heb ik, uh, heb ik toch een beetje stellig de indruk uh, wat het wat er gaat. Uh, maar goed, uh, de vijver is breed en groot. Je komt er niet zomaar even uh, wat dat er gaat uh, even uit. Uh, om het maar zo te zeggen. Nu ga ik iets uh, gewaagds doen. Want normaal gesproken heb ik ook gewoon de cd bij me. En die is uh, keurig netjes af uh, uh, Maar nu ga ik uh, toch... Uh, die. Jij wil die... gewoon weer experimenteel nou, doen, nou, ja. Eigenlijk niet. Nou, ik heb hier de cd gewoon. Dus ik, uh, we, we gooien hem gewoon in die cd. En uh, het lijkt me gewoon beter dat we daar... Uh, want dat, dat doen, doen we die jongens meer een uh, plezier mee dan uh, gewoon met een simpele mp3 uh, afdraaien. Die jongens zijn volgens mij... Je pakt er wel wat moois bij, ja. ja uh, Date with Destiny gaan we uh, zo dadelijk uh, even laten horen. En die band waar het over gaat, uh, dat is de band die voor, als het goed is, van uh, Ravolva uh, morgenavond uh, gaat spelen. Duncan Aardeho, twee Halems bands. Zij de, dat zei Bart al. Dat zijn dan uh, uh, zij zelf natuurlijk. En uh, wat? Maar uh, Duncan, Duncan is dat is... Uh, de band uh, die uh, voor uh, dat de twee andere bands mogen spelen. Tenminste, dat heb ik begrepen, want ja, het, het staat allemaal uh, op uh, de sociale media. Trouwens ook nog wat anders, want we, eerder hadden we nog uh, in het uh, laatste gedeelte van het uh, eerste uur, draden we iets van Chef Special, maar er is iets, uh, er is, uh, er is, uh, het is een beetje een foute boel uh, op dit moment, want uh, een van uh, de, de Rodies van uh, de chefies, die is uit zijn huis uh, gesmeten, met dit weer. En uh, nu wordt er uh, gevraagd of er nog mensen zijn die een, uh, een leuk huisje voor hem nog ergens hebben. Dat zou wel uh, erg wenselijk zijn, want uh, ja, hier staat het: De trouwe Rodie, een part-time tourmanager van uh, Chef Special. Jip wordt zijn huis uitgeflikkerd. En uh, dat gebeurt allemaal met dit weer. Ja, uh, je verzient het niet. De, Haal, de gemeente Haarlem. Ik weet niet of, of ze nog erg sociaal voelend zijn. Maar goed, het wordt hier gewoon gemeld uh, door uh, de mensen van Chefs Perso. Maar uh, het wordt nog heel duidelijk ook nog bijgezet. Weet iemand een nieuw huisje voor Jip in Haarlem? Het zou wel heel erg uh, plezierig zijn. Kan die jongen voor dit weekend nog ergens uh, een dak boven zijn hoofd hebben. En het uh, ziet er allemaal niet erg uh, vrolijk uit. Dus uh, um, weet je iets zou je uh, even naar Kaiser Music eventjes gaan melden. Daar uh, zijn die jongens uh, actief. En anders uh, gewoon even op de Himes of op de Facebook. Daar zijn ze ook op te vinden. En kan je het uh, gewoon nog even achterlaten. Dus uh, het gaat om een, uh, om een huis voor de Rodi en de Tour, de part-time manager van Chef Special Jip. Dat staat erop. Dus dat hebben we maar meteen ook gelijk uh, gemeld. We hebben nog uh, één uh, nummer klaarstaan. Nou, dat zijn ze nog dus. Te Duncan Idaho met, uh, ik weet niet, uh, hoe lang uh, duurt die? Vier, die duurt 4 du minuten en 9 seconden. Nou, zeven... dan, dan gaan we die nu meteen draaien. Tot aan het nieuws van 10 uur. Wat mij betreft, volgende week ben ik er weer. Want Marcus zit in Amerika. Ja. Date with Destiny. Doei doei.